Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In Turkije zijn vier verdachten opgepakt... in verband met de dood van het Syrische jongetje... dat gisteren aanspoelde op het strand van Bodrum. De vier worden verdacht van mensensmokkel. Ze zouden de smokkel van vluchtelingen... naar het Griekse eiland Kos hebben georganiseerd. Twee bootjes kregen een aanvaring en sloegen om. Twaalf opvarenden overleefden dat niet... onder wie het driejarige jongetje Aylan, zijn broertje en zijn moeder... Premier Rutte noemt het wrang dat een Nederlandse islamitische militair is overgelopen naar IS, zeker voor zijn collega's. Fracties in de Tweede Kamer willen duidelijkheid over de procedures en screenings bij Defensie en het onderdeel waar de sergeant werkte. De premier vindt dat er niet te snel conclusies moeten worden getrokken en wil een onderzoek naar de organisatie afwachten. Hij reageerde geïrriteerd op de opmerking van de PVV dat Defensie een opleidingsinstituut is voor terroristen. De man die dinsdag in een supermarkt in Purmerend een vrouw met een mes aanviel... is een tbser die was ontsnapt aan zijn begeleider. Het heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De vrouw werd in haar gezicht gestoken. Het is nog onduidelijk waarom de tbser haar aanviel. Ze werd voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Op de WK-roeien hebben de mannen 4 zonder en de mannen 2 zonder zich geplaatst voor de finale. En beide teams zijn daardoor ook verzekerd van een startbewijs voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De Holland 4 plaatste zich overtuigend voor de eindstrijd. De Nederlandse boot streed in de halve finale lange tijd met Australië om de eerste plaats. Maar was na 2 kilometer roeien toch de sterkste. De beste drie waren zeker van een finale plaats. Het weer, de buien trekken via het oosten het land uit. En in de avond wordt het overwegend droog. Morgen opnieuw een paar buien, lokaal met onweer. En het wordt dan niet warmer dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Eembrugge en knooppunt Hoevelaken 5 kilometer file door wegwerkzaamheden. De A13, daarna Rotterdam, tussen knooppunt Ippenburg en de afrit Berkel en Roderijs vijf. En op de A20 hoek van Holland Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Hele goedemiddag luisteraars, het is vandaag 3 september dus weer tijd voor Muziek Boulevard Live op ZFM. Vandaag is in het eerste uur Berch Harmse van het ABC uit Haarlem onze gast. Hij gaat ons iets vertellen over de expositie Na Zee. Het DNA van de vier badplaatsen Zandvoort, Bloemendaal en Muiden en Wijk aan Zee. Die op dit moment te bewonderen is in Haarlem. Daardoor komen het gedicht van de week en de wondere wereld van ZFM te vervallen. Maar natuurlijk wel de column van Mandy Schorel om half vijf... en in de tweede uur het weer voor het komend weekend om half zes. We starten vandaag weer eens niet met de Beatles... maar met een keus van onze gast, Mr. Blue Sky van ILO. De techniek is vandaag in handen van Bart van der Meer... en mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u veel plezier. Blue Sky, please tell us why Vandaag hebben we Bert Harmsen van het ABC Architectuurcentrum Haarlem in onze uitzending. Op dit moment is de tentoonstelling Naar Zee, het DNA van de vier badplaatsen... Zandvoort, Bloemendaal en Muiden en, Wijk en Zee in het architectuurcentrum. Bert, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Bert, kun je onze luisteraars eerst vertellen wat het architectuurcentrum precies inhoudt? Het architectuurcentrum, dat bestaat nu ruim 25 jaar. Het richt zich op... Architectuur op ruimtecontwikkeling. Uh, met name dan in, uh, in Haarlem en in omgeving. Dat staat eigenlijk uh, centraal. En uh, er worden allerlei tentoonstellingen gehouden. Er worden allerlei andere activiteiten. vinden er ook uh, plaats. die allemaal te maken hebben met de, de ruimteontwikkeling van, uh, van, van, van, van Haarlem, van ja, omgeving. Ja, ja. En, en wat heb je er zelf mee te maken eigenlijk? Hoe kom je bij dat centrum terecht? Nou, ja, ik, ik ben planoloog van, uh, van opleiding. En uh, dus mijn interesse lag al niet op dit vlak. En ja. uh, eigenlijk na mijn pensionering ben ik daarbij betrokken ja. geraakt, en ja. doe ik er dingetjes voor. Oh, hartstikke leuk. En, en ben je, wat je al vertelt, je bent niet in vaste dienst, je bent vrijwilliger. Ja. Bestaat het centrum helemaal uit vrijwilligers? Nou, de, de, de vrijwilligers zijn wel heel belangrijk. Ja. Uh, er zijn uh, zo'n 70 uh, vrijwilligers die van alles en nog wat doen voor, ja. het, uh, voor het centrum. Onder andere ook de catering en onder andere ook het openhouden van, uh, van voor wanneer uh, het bezocht kan worden. Uh, en er zijn uh, drie, drie professionele krachten, part-time. Nou ja, en die, die, ja, die, die combinatie gaat, ja. loopt ontzettend goed, moet ja. ik die, die, dat tentoonstelling van Nazee, zee, hè? Wie, wie heeft dat bedacht eigenlijk? Wordt dat aangegeven vanuit, uh, vanuit iemand dat die zegt... laten we daar eens wat aan doen? Of is dat vanuit Bloemendaal en Zandvoort gekomen? Nee, we hebben het zelf verzonnen. Er huh? uh, dus gewoon uh, zitten, zitten brainstormen, wat gaan we nu eens een keertje ja. doen? En wat, vooral, wat willen we ook uh, buiten eens een keertje in de belangstelling zetten? Ja. En toen zijn we verzonnen van Nazee. zee... En de vier badplaatsen. En uh, toen hebben de gemeente onder andere benaderd. Ja. En de gemeente hebben ook meegewerkt. Maar je wist in, in aanvang eigenlijk dat je met de tentoonstelling begon. Wist je eigenlijk van Zandvoort eigenlijk niet veel? Of, wel? of wist je daar dan een hoop van? Oh, ik, woon, ik woon hier al de hele tijd in de regio. Dus ik weet ja. wel wat van... Nee, maar je, je, je kijkt er toch anders naar gewoon. Hè. Je, kijkt, je, je verdiept je er toch meer in. En je, je, leert, je leert ook weer. Ja. He, dus dat is ook gewoon leuk. Nou, ik, ik moet ook eerlijk zeggen. Ik ging uh, uh, voor het eerst eigenlijk mijn eigen verdiepen in... Uh, in de tentoonstelling, hè? want ik vind, uh, dan moet je daar wel wat van weten. Ja. En dan kom je inderdaad een hoop dingen tegen die ik eigenlijk niet wist. En dat nee. vind ik best wel interessant eigenlijk. Nee. Nee. En zo zijn jullie er waarschijnlijk ook. Ja, zo zijn er komen. ook geweest. En eigenlijk, je, je, je, je weet wel dat die vier bladplaatsen, maar dat ze zo verschillend zijn. Ja. Ja. Dat ja. was ja. eigenlijk heel leuk ja. om dat ook voor jezelf te ontdekken. Ja. We, gaan, we gaan straks even verder op de, op de tentoonstelling. Ik wil, uh, hoe wordt de stichting, want het is een stichting. Ja. Hoe wordt de stichting precies gefinancierd eigenlijk? Nou, de gemeente Haarlem is een hele belangrijke... Uh, verder zijn er uh, ook ontwikkelaars, bouwers... die, uh, die, die, uh, die, die, zijn, die steunen het, het centrum financieel. En verder is er ook een nationaal fonds voor... nou, ik weet geen eens meer hoe dat precies heet... maar die, dat, dat ook uit het nationaal fonds krijgen we wat. Dus dat is eigenlijk ja, de, de moeizame ja. financiering op dit moment. Want uh, ja, alle, alle fondsen worden minder... Ja. En met name de bouwwereld. Daar zijn natuurlijk hele grote klappen gevallen de afgelopen tijd. Ja, daar tijd. hadden we het dus net al over. Hè? Ja, ja, dus dat, dat is heel moeizaam, moeilijk. En, dus we houden met enige moeite houden het financieel het hoofd boven water. Want het, het gebouw want het gebouw is een prachtig gebouw ja. waar jullie zitten. Ja. En is dus het, dus het dus een gebouw van jullie zelf? Of moeten jullie dat huren? Nee, nou, dat is van de gemeente Haarlem. En uh, we huren het. Ja. En uh, het is een oud deel van, van het uh, Elisabeth uh, Gasthuis. Ja, Dat zat ja, er vroeger ja, in. Ja. En uh, het zit tegenover het Frans Hals Museum. Museum, ja, ja inderdaad. Ja. Land 47 ah, het, 40, zal ik maar gelijk is, hebben zeggen. Het is een uh, geweldige, geweldige locatie het is Dat een kracht locatie. Ja. En we, we hebben dus eigenlijk voortdurend wisselende tentoonstellingen. Dus om de paar maanden zitten gewoon ontzettend andere ja. tentoonstellingen. En, ja. en dat, uh, we hebben hele mooie ruimte. Ja. Ja. Nou, voordat we over de tentoonstelling verder even gaan praten, even een uh, muzikale onderbreking. G.G. Kale met After Midnight. After Midnight we gonna let it all Midnight We're gonna chug And shine We're gonna cause Talk and suspicion Give an exhibition Find out what it is All be peaches and cream, we're gonna cause talk to speech, giving me species, Ja, we zijn weer terug naar dit fantastische, fantastische liedje. Een, een keuze van, van onze gast. De tentoonstelling Naar Zee, het DNA, de vier padplaatsen. Ben jij een van de samenstellers van deze tentoonstelling? Kan ja, je er kom. iets over vertellen? Ja, ja nee, we, we, toen we het idee kregen, toen hebben we dus de gemeente benaderd... en gevraagd, zeg, kunnen jullie wat bijdragen? Nou, dat hebben alle vier de gemeenten gedaan. Die hebben zelf een bord gemaakt over hun badplaats. Wat, wat, wat kenmerkend is voor die badplaats. Wat de geschiedenis eigenlijk in het kort is. Maar we hebben ook een aantal dingen zelf aan de tentoonstelling uh, toegevoegd. Onder andere, hoe kom je met, met het openbaar vervoer er? Uh, wat, wat is het duinlandschap? Wat is dat eigenlijk? Uh, wat, wat, wat, hoe, hoe interessant is dat gewoon? Nou, dus zo hebben we ook een aantal dingen zelf erop aan toegevoegd. Ja, ja. ja. en, en het, het verschil, want jullie hebben het over het DNA. Ja, ja. ik kom me eigenlijk niet zoveel voorstellen. Ja. Een DNA van een badplaats. Ja. Wat, wat, wat is het verschil? Van de het DNA van de badplaatsen. Nu worden de papieren ja, erbij gehaald, ja. hoor. Vertel ja. <laughs> ja. het eens. Wat is het verschil tussen de, de het DNA van de badplaatsen? Ja, wat bedoelen is, jullie precies eigenlijk met het DNA? Het DNA is, is... Die term die komt van de provincie. De provincie die, heeft, die zegt van... Ja, we hebben een heleboel badplaatsen in... Dus de provincie Noord-Holland. Ja. We hebben een heleboel badplaatsen in onze provincie. Totaal is dat ook van economisch enorm van belang. Ze noemen een getal van 1,4... of 1,1 miljard. En 10.000 arbeidsplaatsen zijn er allemaal... al verbonden aan, aan, aan... de badfunctie van, ja. van de Noordzee. En zij... Uh, zeiden zei van ja, het gaat allemaal te veel... op elkaar uh, lijken. Uh, het, die, al die... badplaatsen, terwijl ze toch... zo'n zo verschillende achtergrond hebben. En het is ook van economisch belang... dat die, die verschillen... tussen die badplaatsen, dat die overeind blijven, dat die herkenbaarder worden. Ja. En daarom zijn ze met alle badplaatsen, zijn ze een actie DNA begonnen. Zijn ze, hebben ze mensen, ondernemers, bewoners, gemeentebesturen... hebben ze benaderd en gezegd van nou, laten we nou voor jullie badplaats... vaststellen wat is nou eigenlijk het DNA. En daar zijn dingen uitgekomen van, ook onder andere dat... Uh, dat uh, Zandvoort ook beseft van. van. ja, wat. wat, wat zijn wij nou eigenlijk sterk ja, in? Hè? Ja. En. en wat waren. waar zijn wij sterk in? Nou, we zijn er helemaal sterk in. Onder andere hard op de tong. leven in de brouwerij. lullen en toch poetsen. contrastrijk. Nou, dat zijn een aantal dingen. En uiteindelijk is dat. is dat uitgemond. in. Uh, de actie. Uh, van Pop-Up Zandvoort. Hè. Dat is een beetje een kreet die men op Namelijk ja. ja? hier ja, ja. voert van. Nou, laten wij nou. Kleine evenementjes uh, organiseren. Uh, actueel zijn met die evenementjes. Uh, uh, laten we ook de samenwerking tussen ondernemers en, uh, en gemeente optimaliseren. Nou, dat is eigenlijk er voor zandvoort uitgekomen. Ja, ja. En je, je, ja, je pop-up, dat is, al, uh, is ook een weekend geweest. Ja, trouwens. dat klopt inderdaad. Ja. Ja. En, uh, en nou ja, dat is er voor zandvoort uitgekomen. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik, ik, ik moet altijd het, het nieuws doen. Ik altijd in de tweede uur. En... Uh, ik heb zoveel nieuws eigenlijk... dat kan het eigenlijk niet eens in het uur kwijt. Nee. Dus er gebeurt inderdaad zoveel ja, in Zandvoort. Het is inderdaad... Zandvoort ja. is een, een bruisende gemeente. Je zou het eigenlijk niet, uh, niet denken, maar nee. het is echt zo. Nee. Dat, uh, zelfs Winters is er een hoop te doen. Ja, nee, dat, nee, dat, klopt, dat klopt. Ik heb dat ook uh, die agenda gezien. Ja. En denk, jee, wat is dat Ja, van? dat is inderdaad zo. Ja. Want je hoeft alleen maar het VVV Zandvoort open te slaan... Ja. en dan kan je zien wat er eigenlijk allemaal ja. passeert in, de, in Zandvoort. Ja. En het is gigantisch veel. Is ja, ik ben zelf dan weer... Oh, daar kom je ook door op zo'n tentoonstelling... naar de parade van de Grand Prix. ja Dat was, afgelopen was heel weekend. leuk. Afgelopen ja. weekend. Dat ja. ja. was ja, heel ja. leuk. Ja. En, kan je vertellen... Um, het, het is, ik, want het is uh, erg schraal. Lijken de plaatsen erg veel op elkaar, of niet? Nee, dat ja, is de ontzettend veel verschil. Vertel eens. Vertel, vertel nou, nou, nou, bijvoorbeeld uh, wijk aan zee... Uh, heeft een beetje dezelfde achtergrond van een, van een vissersdorpje achter, uh, achter de duinen. Maar ja, dat is, dat is eigenlijk. heeft zich nooit zo ontwikkeld als uh, Zandvoort. Zandvoort is, is gegroeid. Is, heeft allemaal hotels gekregen. Nou, dat is in, uh, in wijk aan zee veel minder geworden. Ja. Heeft, een, heeft ook geen boulevard gekregen. Maar de boulevard in Zandvoort is ook niet, ziet er ook niet geweldig uit. ziet er niet geweldig nee. uit. Dat nee. is wel zo. Nee. Maar er zit wel een enorm verschil. Het is nog steeds een, een, een badplaatsje achter de duinen. Ja, dat is zo. En ja. het is heel familiair. Het is heel, nou, heel rustig eigenlijk ja, ook. Hè. Ja. Nou, Muiden is natuurlijk totaal anders. Muiden is pas ontstaan in, na, na het graven van, van de Noordzeekanaal. Toen is Muiden pas gekomen. Ja. Eigenlijk als badplaats is het pas enkele tientallen jaren is ja. het er gewoon. En, en uh, met, uh, met die ontwikkeling uh, bij de pier... Uh, met de, de, de haven voor, voor, voor, zeil, voor zeilschepen, zeezeilschepen. En uh, nou, dat is pas ook van enkele tientallen ja. jaren. Dus eigenlijk, Amuiden is heel lang... Ja, was het eigenlijk weinig een badplaats? Ja. Nou, en, en, en Bloemendaal, dat is helemaal geen plaats echt aan, aan nee. het strand. nee Maar het heeft wel... Duinen, duinen. Duinen, het heeft de duinen ja, ja, heel ja, dichtbij. Ja, ja. Uh, dus nergens zijn de duinen en het strand zo dichtbij als in, ja. in Bloemendaal. En het heeft zich ontwikkeld tot een heel hip centrum. Ja. He, hippe, hippe. Uh, hoe heet dat? Uh, uh, dat? Uh, st uh, Strandpaviljoens. He? Ja. Dus, uh, en daar komt het hippe volk. Nou, ja, dat is is, een, is stok... dat zijn, is inderdaad anders dan hier in Zandvoort? Nou, het is wel. Het is, wel, uh, het is, het is heel sterk, ja. Het is ja? heel sterk. Het is, uh, hier, ook hier zijn er wel verschillende tenten. Maar in, in, in, in Bloemendaal heeft ook de reputatie dat ja. het heel erg. Uh, Trendy is. Nou, nou moet ik wel zeggen, de, de strandpaviljoens in, in Zandvoort. zijn heel erg betrokken bij Zandvoort. Ja. Nou ja. En ik weet niet of dat in Bloemendaal ook zo is, maar in, in Zandvoort is dat zeker zo. Ja, ik, eh, ik. Het gekke bijvoorbeeld was. want we hadden zo straks over de agenda. van, van, van alle evenementen. Dat ja. was voor, voor Bloemendaal. Is er geen agenda. wat, wat, wat er allemaal gebeurt aan, aan zee? Dat zijn dus. de, de paviljoens werken ja. individueel. Ja. En ja, dat is eigenlijk je... geen, geen, geen. En dat is, ja, wat dat betreft, onderscheid. Zandvoort ja, zich met ja. zijn eigen enorm veel evenementjes. Het ja. onderscheidt zich inderdaad ja. van de andere ah, evenementen. Dat, dat is inderdaad zo. En, en heb ik nog een vraagje? Hoe kan je je voelen dat je in Zandvoort bent of een Muiden? Dat vroeg ik je net al. Bij, tijdens, onze, zeg maar, tijdens onze koffiepauze. Ja. En, en, en, en toen had jij een hele mooie opmerking. Waar zie je het verschil tussen Zandvoort nou ja, je, je, en een Muiden? Het strand bijvoorbeeld. Ja, het strand is veel breder. Hè. En het. En het uh, en, nou ja, er gaan voortdurend schepen passeren daar zo in en uit varen ja, in de Muiden uh, in ik heb het nou over de Muiden inderdaad Er zijn voortdurend schepen die in en uit varen uh, de hoogovers altijd op de achtergrond ja, ja men, uh, men heeft in de Muiden voor ja rouw aan zee hè. dat ja. Muiden, aan zee zou ja, de klopt, kreet geworden ja, ja. de DNA kreet van ja. uh, van de Muiden en dat is het ook. Het is een rauw gebeuren. Ja, ja. Nou, we gaan nou eventjes nog een kleine onderbreking. Na zoveel informatie, dan kunnen we het even laten zakken. Ray Cooter met iHealth2Go. Van de week, week. Het gebeurde in Zandvoort. Een gezellige reunie-etentje met oude klasgenoten van de Beatrix-school. Bij de voor de gelegenheid passende locatie De Meester afgelopen zaterdag. Met halverwege op straat puur genietend kijken naar de grommende bolides die langskwamen rijden ter ere van de historic Grand Prix. Van daaruit fietsend naar huis holde er zo een prachtig mooi vosje vlak voor mij langs de straat over. Om half s s'nachts toch echt ons konijn binnenhalen die in de tuin rondliep. Want vosjes kunnen zeker over muren heen springen. En dan lees je al die mooie verhalen over paalzitten als protest. Tegen windmolens in het zicht en de 50.000 handtekeningen die ze daarvoor al bijna hebben opgehaald. Zes uur zitten die daaiarts hoog en zeker niet al te droog. En het bijzondere Europese kampioenschap zaltsculpturen. dat door een Nederlander gewonnen werd dit jaar. En dan loop je zo'n drie uur in de duinen rond. waar de racekriebels ons natuurlijk een moment naar boven brachten. Het was even voor tweeën, dus de start zou zo beginnen. We zagen mensen met koptelefoons op of gele dopjes in hun oren. Allicht een beetje overdreven, dachten we nog. Maar mijn hemel. Daar op de plek waar de auto's recht op ons afkwamen... en al glippend de bocht doorgingen... daar hielden wij de handen toch even op onze oren. De tribune zat stampvol en groepjes mensen... bezaten de duinranden op kleedjes of stonden dicht bij de hekken... waaronder veel van hen met camera's... inclusief behoorlijke lens in de hand. Het gebeurde allemaal in Zandvoort. Schrijnend als ik de beelden dan op het nieuws zie... over de migranten die, op wat voor manier dan ook... Alles wagen voor een beter leven. Het is een onontkoombare situatie geworden, die voor meerdere partijen kei ingewikkeld is. Honderden jaren geleden schreef filosoof Immanuel Kant al, de manier waarop we de wereld interpreteren, zegt nog niets over de wereld zoals die is. Zo vooruitziende blik, wat zal die zeggen over de komende honderd jaar? Mendy Schorel by this girl quite enough it will be tough if romance in Bert, ik heb gelezen dat er heel veel activiteiten zijn... rond de tentoonstelling die georganiseerd zijn door het ABC. Kan je daar eens iets over vertellen? Ja, graag. Uh, volgende week vrijdag 11 september... gaan we met een bustocht, uh, een historische bus... gaan we langs de vier uh, badplaatsen. We gaan onder andere wat wethouders gaan daar vertellen over, uh, over de badplaatsen. Uh, nou, daar kan je voor, voor, uh, voor aanmelden bij het, het, het, het ABC... Het kost 47,50, want ja, er, zijn, er zit ook een lunch bij en er zit ook een borrel bij. Dus ja. dat is allemaal, uh, dat wordt heel leuk. Ga, hebben... ga, ga je zelf trouwens ook mee? Ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik moet nog even kijken of het, of het kan überhaupt. Uh, woensdag 16 september hebben we in het, in het uh, ABC. Het ABC, dat was dus Groot Heilig Land, 47 in, uh, in Haarlem. S'avonds is er een uh, discussieavond over de... Toeristische kracht en de profilering van onze vier badplaatsen. Dan uh, houd, uh, wordt er een inleiding gehouden over de DNA van de badplaatsen. Er komen ook mensen van, uh, van de gemeente en ook ondernemers komen er met elkaar praten over, ja. die, uh, over de DNA. We hebben vrijdag 18 september uh, is er een fietstocht en rauw aan zee. Uh, dat. Uh, Gaan we dus echt. Gaan we hem muiden? Ja, ik denk dat menig zandvoorter die kent en uh, muiden. Ja, weet er niet alles van. Nee, nee, nee. Dus het is echt een eentje om een, een fietstocht om, om eens na de kennis te maken. Zijn, zijn het veel kilometers? nou Dat wordt wel vanuit hier wordt het uh, iets van 50 kilometer fietsen heen en terug. Nou ja, voor, voor, voor sommige mensen is dat, uh, is dat veel. En anderen vinden dat uh, een peulenschilletje. Ja. Sommige mensen lopen veel liever. ja Hans. Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja. En. Uh, en uh, nou ja, nee, dus, dus, dus, dus even sweetsen, het is eventjes fietsen, maar het wordt, wordt heel leuk. En, en dat is, de 18e, dat is eigenlijk een vervanging van de 4e. Van de ja, zou... mo ja. Morgen, morgen regent het ons. Dus ja. we, we, we hopen dat het de 18e september. Was de tweede, Ik zal het bestellen. Ja, dat het beter weer wordt. En dan hebben we nog 16 oktober. Uh, naar de waterleiding duiden. Ja. Dus als mensen er meer over willen weten... dan moeten ze maar even op de site van het ABC Architectuurcentrum ja, ja. gaan. Nou, daar komen we, we straks even op voor de daling. Oké, komen Dat zijn de activiteiten? Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we nog eventjes een, een, een, een muziekje ertussen draaien. Kan het onze technicus? Ja, oh, Ja, en de laatste bijeenkomst, als ik het goed begrepen heb, is 23 september. Daar mag je iets over vertellen? Want dat is ja, dat voor is Zandvoort heel, heel belangrijk. Dat is heel leuk voor, uh, voor Zandvoort. Het, het vindt plaats ook in uh, de haven van Zandvoort. Dus uh, de standpavoeien, wat hier zo uh, in Zandvoort staat. Het gaat ook speciaal over uh, Zandvoort eigenlijk. Rijn Geurtsen zal iets vertellen uit zijn, wat dan met een zwaar woord heet, historisch-morfologisch atlas van Zandvoort. Dat is de geschiedenis van, uh, van Zandvoort. Uh, ja, een soort geschiedenisbeschrijving, maar dan een beetje vanuit de architecten, van, uh, architectenhoek bekeken. En uh, dus hij heeft het, de hele geschiedenis van Zandvoort heeft hij in zeven perioden ingedeeld. En heeft hij steeds verteld wat er in die periode allemaal is, is gebeurd. Ja. Dus daar zal hij wat over vertellen. En verder is er Steven Slabbers. En Steven Slabbers die houdt zich bezig. Op met de plannen inventariseren van, van wat, er, wat voor plannen zijn er eigenlijk met de duinen en met uh, ook de binnenduinrand. Dus die gaat kijk, eventjes naar buiten, Zandvoort. Nou en dat is gewoon denk ik voor Zandvoort dus een hele leuke gelegenheid om een keertje ja. ook met, uh, met ons kennis uh, te maken. Ja. Dus dat is 23 september om acht uur in ...de haven van Zandvoort. Gratis intrede neem ik aan. 2 uh, euro is het. 2 euro? Ja, ja nou, nou, we moeten moet een ja. beetje op het geld letten. Ja, ik begrijp dat. Dus, uh, twee programma. euro. Ja, dat... Er wordt al hard gelachen. <laughs> nou ja, dat de is... De kleintjes. He, ja, de kleintjes. Ja, de kleintje, dat ja. Inderdaad, ja. ja. Nou, en, het is een, een leuk paviljoen, want dat weet ik. Ja. Om, daar, om daar iets te houden. En, uh, nou ja, ik hoop dat er veel animo is... ...en dat ja. er veel mensen komen... Ja. Dan heb ik altijd nog een, een laatste vraag aan onze gast. Ben ik nog iets vergeten? Of wil je nog wat kwijt? Uh, misschien nog aansluitend bij het, bij het, uh, bij het laatste. Ik, ik zei al van dat verhaal van, van Rijn Geurtsen wat hij heeft gemaakt in opdracht van, uh, van de gemeente. Nou, dat geeft dus, een, uh, geeft dus weer hoe Zandvoort zich heeft ontwikkeld. Maar bijvoorbeeld, hè, we, we kennen alle Zandvoorters weten... Van de periode van, uh, van na, hè, de oorlog, uh, af, afbraak ja. van, uh, van de kuststrook en weer de herbouw. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld een heel aardig verhaal over uh, wat er uh, daarna is gebeurd. In de periode 1966-1977. Uh, toen was er hier een stedenbouwkundige niks. Toen wou ze, antwoord, moest in de vaart de volkeren op worden meegenomen. Nou, toen is onder andere Kantvoort Noord is, uh, is gebouwd. Maar er waren ook plannen voor een uitbreiding van Zandvoort naar het, naar het zuiden. Er waren ook plannen voor een hele randweg, een noordelijke randweg... die helemaal dwars door de duinen heen ging. Nou, daar is allemaal niks van gekomen. De periode daarna is eigenlijk meer een periode van, van ja, consolidatie, van, van balans zoeken. Was, mocht Zandvoort zich niet meer verder, uh, verder uitbreiden... het moest binnen de bestaande grenzen blijven... maar toch kan je dan je vernieuwen. Bijvoorbeeld ook met... Uh, het inkrimpen van het circuit. Het is ingekrompen. Er ja, ja. zijn geluidswallen gekomen. Daardoor kon Gran, Dorado... Center Parks Nou heet het. En woningbouw kon worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld het plan Duinwijk is er gekomen. Op het terrein van... van, van de NS en van... Sportvelden. Dus zo... Ook al zijn de grenzen... van, van Zandvoort bepaald. Toch ja, kan Zandvoort zich ontwikkelen. Ja. Nou, over dit soort dingen gaat... Uh, Rijn Geurzen uh, vertellen uh, op die... Uh, welke datum was het ook weer? 23, 23 september. september. Ja. En, en dat historisch-morfologisch atlas... is die te koop of is, is die uitgegeven? Nou, die, is, die is niet meer te verkrijgen... want ik had hem ook graag uh, ja. gehad... maar hij is, hij is wel te downloaden. Als, als je dat, dat in, in, uh, intikt, ja. dan, uh, dan kan je dat Er is dus geen, geen officieel boek van gekomen? Het is wel een officieel boek... maar het is alleen het uh, is allemaal uit. Uh, oh. De exemplaren zijn op. 2... Herdruk, twee, herdruk, ik weet niet of het van komt. <laughs> maar of, hij zal eruit uit vertellen gewoon. Het wordt een leuk ja. verhaal. Denk ik. Nou ja, hartstikke leuk. En, en dan wil ik graag nog het adres en de openingstijden van het ABC. Ja, het is dus Groot Heilig Land 47. Het is tegenover het uh, Frans Hals uh, Museum. Uh, en uh, het is gratis, is het uh, toegankelijk. Ja. Dat ja. is het wel. Hè? Dus, ja, dat is heel, heel bijzonder. 2 euro en ja. andere dingen zijn gratis weer. <laughs> En het is uh, uh, elke middag open van uh, 12 tot 5. Met uitzondering van maandag. Maandag is het uh, gesloten. Ja, het zijn alle, alle musea, hè? Veel musea, ja, hè? Nou, tegenwoordig uh, ook het Rijksmuseum uh, bijvoorbeeld. Ja. en het Stedelijk Museum zijn ook maandags open. Oh, er, zijn, er zijn al oh, steeds meer ja, musea, ja. beginnen ook maandags open te zijn. Ja. Maar wij zijn gewoon uh, maandags dicht. En iedereen die in Haarlem is, loopt eens een keertje binnen. Ja, binnen. Gewoon, dat heb ik ook gedaan. Het is ja. leuk om te zien. Ja. Dus, uh, ja, en, en het, het internetadres heb je dat misschien voor ons? Of zal ik het uh, vertellen? Vertel jij ja, maar. Ik vertel. Het ik... e-mailadres het, het, het, het e is info@architectuurhaarlem.nl en het, het internetadres zelf is www.architectuurhaarlem.nl. Dan heb ik nog één actuele vraag. Ja, daar hadden wij het al over gehad. Uh, hoe denk je zelf over de windmolens die minister Kamp uh, voor de kust uh, wil gaan plaatsen? Is dat, uh, ja. ja, We hebben natuurlijk uh, uh, energie nodig. Dat begrijpen we ja. allemaal best wel. Ja. En uh, daar gaat Zandvoort is ook niet echt daar tegen. Alleen Zandvoort wil graag dat die dingen uit het zicht geplaatst worden. Wat, wat, wat, wat, heb, heb u überhaupt het architectuurbureau uh, daar iets mee te maken? Hebben ze daar een gedachte over? of? Uh, we hebben er zelf geen gedachten over. Maar, maar, of dus, uh, maar ik zelf. Ja, ik kan me niet helemaal voorstellen. Hè. Het gaat dus om de kwestie of het op 10 mijl uh, kan staan ja. of op 12 mijl. Ja, uh, precies. Dus het is 18 kilometer en ja. 22 kilometer, ja. geloof ik. In, uh, in klopt, ja. En uh, ja, die dingen worden wel ontzettend hoog. Dus als dat, als dat uitmaakt inderdaad in zicht. Als, als, uh, als uh, 22 kilometer echt. Ze daardoor minder goed zichtbaar. Zijn. Nou, je ziet ze dan nou helemaal niet. Nou, dan, als dat zo is, ja. dan, uh, dat, uh, ja. nou, dan, ja. dan zou je dat moeten want, doen. Gewoon, het, kost, uh, het kost een miljard of zoiets. Ander, anderhalf miljard. Anderhalf miljard. Doe ja. Ja. maar, gooi ja. maar. Maar ze helemaal te leeg. En dat moet je er eventueel voor op. Ja, openen. Want, want ik heb het idee, als, als er 700 van die windturbines voor de kust staan en s'avonds allemaal 700 van die lampjes die daar ja. in de vetter staan te knipperen. Ja dat het, het, zeg maar het DNA, waar we het net over gehad hebben... dat dat van de badplaats natuurlijk ook verandert. Misschien ja, blijven de toeristen wel weg. Ja, kijk, of... ja ik, neem nou eens het voorbeeld van, van, van, van Hemuiden. Weer even komen. Die, ja. Ja, die heeft de hoogovers. En och, je, kan daar ook, uh, je kan daar ook prima, prima naar. hebben. dat is nog veel aanweziger ja, dan, is wel uh, wel. dan die, die, die windmolens. Ja, het kan ook als badplaats uh, bestaan... Dus, ja, allerlei dingen wennen ook weer. Hè. Nederland staat vol met allemaal... Uh, Want je hebt het over het licht. Lichts avonds. Nou, als je Nederland van boven ziet... dan is het een en al een zee van licht geworden. Ja, klopt, ja. Daar wennen we ook op. op. een of andere manier zijn we eraan gewend. Ja. Dus, nou, maar goed, als, als het echt uitmaakt... dan ben ik ervoor om uh, maar uh, een miljardje anderhalf miljard meer uit te ja. geven. En dan uh, de dingen iets verder in je te zetten. Oh, ga jij die anderhalf miljard betalen of niet? Ik zal er wel mee, <laughs> mee gaan, daar, gaan, bij gaan dragen. Dat, ja, dat zullen we wel moeten, denk dat, ik dan. Hè? Dat, dat, dat wordt allemaal verregend gewoon. Ja, dat denk dus, ik wel, dus ja. Dat, uh... Bert, ik, ik wil je heel hartelijk bedanken... dat je de moeite genomen hebt om naar onze studio te komen. Ik vond het bijzonder interessant. En uh, ik nogmaals hartstikke bedankt. Ja, bedankt Hans. Oké. Okay. See the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle moon. On the wind that lids her perfume through the air. I'm picking up is i know she must be kind voorlaatste plaat van onze gast van het eerste uur. Dat was uh, Good Vibrations van de uh, Beach Boys. En dit is de laatste van het eerste uur. Satisfaction. De laatste keus van onze gast was dit Rolling Stones met uh, I Can't Get No Satisfaction. Gaan we afsluiten met uh, Mark Knopfler en Chad Atkins. Jack Jack, tot zometeen na het nieuws en de berichten. says that I never will get far, keeping out of work by picking this guitar, living on a shoestring, putting off things like a shave and a haircut. Money don't matter as long as I scatter a little bit of happiness around. If people keep a grinning, I figure I'm a winning with my good old Yakety sound. The city folks go around turning up their noses and counting their greenbacks and smelling their roses, but I wouldn't trade my Yakety axe even for a T-bone. I'm confessin' I never took a lesson All my notes are a matter of guessin' Hopin' they'll come out in some kind of manner That'll make a yakety sound So if you're in the mood and your feet start tappin' And you feel laid back and your hands start clappin' Then I'll have done what I wanted to From way back here diggin' my yakety axe Now, a here!